het NOS Nieuws van 8 uur. De opvang van asielkinderen moet beter... vinden onder meer Unicef Nederland, World Child en Vluchtelingenwerk. Ze roepen de Tweede Kamer en staatssecretaris Dijkhoff op... om de asielprocedure te veranderen... zodat er geen kinderrechten meer worden geschonden. Volgens organisaties moeten de kinderen tijdens een procedure veel verhuizen... waardoor ze geen structuur hebben. Ook worden ze door al die verhuizingen niet goed in de gaten gehouden... door dokters en leraren. ZZP'ers hebben minder vaak een burn-out dan werknemers in loondienst. Dat staat in een onderzoek van TNO en het CBS. Ook zijn ZZP'ers bevlogener, vinden ze hun werk gevarieerder... en willen ze later met pensioen, ook als ze fysiek zwaar werk doen. Het vluchtelingenkamp in Idomeni, aan de grens van Griekenland met Macedonië, wordt ontruimd. De Grieken zijn begonnen met het evacueren van vluchtelingen uit het kamp, waar naar schatting 8400 mensen al maanden verblijven. Ze bivakeren in treinstellen en tenten. Volgens de politie worden de vluchtelingen in groepen naar nieuwe kampen gebracht. De Egyptische autoriteiten spreken tegen dat het toestel van Egyptair van koers veranderde vlak voordat het van de radar verdween. Er zouden geen draaiende bewegingen zijn waargenomen. Griekenland zei eerder dat het toestel scherpe bochten maakte voordat het in de Middellandse zee stortte. Egypte zegt nu dat het toestel vorige week op een normale hoogte vloog en niet van koers veranderde. Dit jaar willen meer mensen de zomervakantie in Nederland doorbrengen. Het zijn er 5% meer dan vorig jaar. De meesten gaan kamperen of in een vakantiehuis. Net als in andere jaren willen de meeste mensen het land uit. In de zomer Frankrijk blijft met ruim 1,3 miljoen boekingen het populairst. En daarna volgen Spanje en Duitsland. Griekenland en Turkije zijn minder in trek. Dan het weer nog. Bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 14 of 15 graden. Morgen meer zon, vooral in de middag. En het wordt dan 16 tot 18 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANWB. 32 files in de randstad. Een redelijk normale ochtendspits. De meeste files leveren minder dan 10 minuten vertraging op. Op deze wegen ben je net iets wat langer onderweg. De A1 richting Amsterdam. 10 minuten extra tussen Hoeverlaak en Eén Brugge. 8 kilometer. Kwartier vertraging op de A6 richting Amsterdam. Tussen Almere Stad en het knopend Muidenberg. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Ook een kwartier extra tussen Gorkem en Lexmond. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer.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 Mijn vriend van Zandvoort op zondag bij ZFM. Uit de jaren tachtig worden de dames van Centervalt met hun dictator. Nou, zes over twee, we zitten er weer op de zondagmiddag. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars, welkom. Uh, goedemiddag luisteraars en kijkers, niet te vergeten. En Rob, goedemiddag op, op www.zfm-live.nl Heel goed. Uh, zondag, ja een beetje een beetje druilerige zondag uh, luisteraars en kijkers. Maar niet getreurd, we de komende drie uur hebben we van alles en nog wat voor u. Er wordt weer heel veel gesport in den landen en in Europa. Want momenteel kijken we naar de start van de MotoGP die momenteel verreden wordt. En hebben we het over motorsport op het circuit van Mugello. En dat is het ook, het testcircuit van Ferrari, van de Formule 1 auto's. En daar is zojuist Rossi vanaf de polpositie gestart. Dat houden we voor u onder meer in de gaten. Om drie uur wordt er weer DTM gereden. Daarnaast MotoGP, heb ik al gezegd, Giro d'Italia... met een Nederlander in de, een andere Nederlander, de tweede Nederlander in de, in de uh, roze trui. En dan hebben we het over Kruiswijk. En we krijgen vandaag een hele spannende klimtijdrit. Uh, verder natuurlijk de vaste onderwerpen, zoals u van ons gewend bent. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Dit weekend is het nog lekker rustig, maar dan houdt het op. Maar dan gaan we van volgend weekend barstende evenementen los in Zandvoort. En dan tegen, tegen december spreken we elkaar weer. Als het weer wat rustiger wordt. Dus ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand. Want om half vier hebben we de evenementenagenda. Half drie het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter? Wordt het minder? U hoort het allemaal om half drie. Half vijf hebben we natuurlijk het dieren van de week. En die luistert naar de naam Felix. Het gedicht van de week. Ik, ik heb er twee klaar liggen, Rob. Ik hou het nog even geheim. Jij mag straks kiezen welke het gaat worden. Het wordt een, of een heel sentimentele of een hele actuele. Oké. Okay. Dus... We hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort, vergeten we ook niet. Tussen drie en vier komt Marco Termes wederom bij ons aanschuiven... want hij gaat ons vertellen over de stand van zaken... bij het uitgifte van zijn nieuwe boek, zijn nieuwe gedichtenbundel... Puur Termes, de stand van zaken, dat tussen drie en vier. Uiteraard volgen we ook de tenniscompetitie... want die is ook weer begonnen, de divisie in het tennis gemengd. Gisteren mocht de tennisclub Zandvoort thuis tegen Leeuwenberg... dat werd een 5-1 overwinning... Maar Leimonidas won gisteren met 6-0. Dus die voert momenteel de stand aan. En Zandvoort staat op de tweede plek. Vandaag ontmoeten beide teams elkaar. De tennisclub Zandvoort mag uit naar Leimonidas. En wij houden de tussenstanden ook voor u in de gaten. Pit Report om kwart over vier. Ja, we kijken nog even samen met Max en Jeroen Pauw terug... op de Grand Prix van, van Spanje. En we kijken natuurlijk even vooruit naar de Grand Prix van volgende week... in Monaco, dat rond de klok van kwart over vier. Dus erg veel sport vanmiddag en, ik zou zeggen, en, en natuurlijk veel muziek. Ik zou zeggen, blijft u uh, luisteren naar uw lokale zender ZFM... op deze wat druilerige zondagmiddag. Wij zeggen goedemiddag, uh, Zandvoort, en welkom bij Zandvoort op zondag. Jawel, we zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag... met dus heel veel informatie, lekker veel uh, sportberichten... en heerlijke muziek natuurlijk. Wat dacht je van deze van een paar maanden geleden? Hier is Echo Spit en Cool Kids. zondagmiddag bij CFM Zandvoort. Je is de single van Echo Smits en de Cool Kids. Wij deden even lekker mee in de studio aan de Tolweg 10A. CFM, we zijn er niet alleen op radio, maar ook op tv. We leven het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. Ja, dat is als je analoog kijkt en kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag zie je met uiteraard de laatste nieuwtjes. En je kan lekker luisteren naar de Zandvoortse radio. En dan hoor je nu de single van Brian Adams. jullie als luisteraar van en Waarschijnlijk wat beter dat het de schuif even dicht had. De schuiven van de microfoons. Want uh, ja, als wij mee gaan zingen, Albert <lacht> Jan, wordt helemaal niks. Je hoorden de heerlijke single van Brian Adams. Lekker om weer eens te draaien op de Salfoots Radio. En Run to You, over Salfoots Radio gesproken. Nou, we hebben ook het Salfoots nieuws in het kort. De gemeenteraad vergadert aanstaande dinsdag weer op 24 mei om 8 uur. Op de agenda van de gemeenteraad staan een aantal hamerstukken. Zo wordt de raad verzocht het beleidsplan schulddienstverlening... stevig op eigen benen 2016-2019 vast te stellen... en het college te mandateren nadere beleidsregels vast te stellen... voor de uitvoering van schulddienstverlening. Ook buigt de Raad zich over een aantal bespreekstukken. Zo wordt er aan de Raad verzocht in te stemmen met de jaarrekening 2015 en de begroting 2017. En het college toestemming te verlenen een gewijzigde gemeenschappelijke regeling te treffen. Verder worden de voorzitters van de diverse commissies benoemd. Dat allemaal aanstaande dinsdagavond om 8 uur in het gemeentehuis al hier. Uh, verkeersmededeling en dat heeft alles te maken met de NS. In de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 mei zal ProRail vanaf het midden-nachtelijke uur werkzaamheden aan de spoorlijnen Zandvoort-Haarlem verrichten. De laatste twee stoptreinen komen te vervallen en zullen door bussen vervangen worden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor aanvang van de reguliere dienstregeling klaar zijn. De te verwachten extra reistijd op 25 op van 25 op donderdag 26 mei ligt tussen een kwartier en een half uur. En dan, we kijken al even met één knipoogje naar het weekend van 4 en 5 juni. En wel, beginnen we dan op 3 juni. Onder het kopje twaak is hier gepet, oftewel de geschiedenis herhaalt zich. Op vrijdagavond 3 juni, voorafgaande aan de familie Race Driven bij Max Verstappen, komt hij weer naar het raadhuisplein. Vorig jaar kwam hij daar ook naartoe en nam hij zijn Toro Rosso mee. Dit jaar neemt hij hoogstwaarschijnlijk zijn Red Bull TRB12 mee. De bolide waarmee hij afgelopen zondag zo een prachtige en historische zege op het circuit van Catalonië behaalde. Zeker is dat er een handtekeningensessie en een bordesscène bij het Raadhuis op het programma staan. De verwachting is dat Max en zijn team tussen half acht en acht uur naar het centrale plein van Zandvoort komen. Dus zet het vast in je agenda. 3 juni groot kruis door. Zeven uur aanwezig op het Raadhuisplein, want om half acht komt daar Max Verstappen voor een handtekeningensessie. Je kan natuurlijk de Red Bull-auto van hem bewonderen en wellicht dat hij hem ook even start. Dat is ook altijd een mooi geluid. Ja, ja, ja. ja. vorig jaar ook geweldig. Dus iedereen die denkt dat het op 4 of 5 juni de racedagen zijn. Nee, die beginnen dus al op 3 juni om half acht op het Raadhuisplein... met een sessie en een bordesscène... met niemand minder dan Max Verstappen himself. Dat gaat druk worden, Albert-Jan. Heel druk. En neem jij je Formule 1 blad ook even mee? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ga ook. Dankjewel voor het Salvens nieuws in het kort. Wil je het nalezen trouwens, dat nieuws? Dat kan heel eenvoudig via de CFM-app... die je gratis kunt gaan downloaden. Van lekkere meestingen, hè? Days van Elton John en Kiki D en Dunko Breaking My Hearts. Nou, jij zit uh, de MotoGP te volgen, maar er zijn wel de, een en ander aan ontwikkelingen gaande daar, Albert uh, Jan. Ja, ik zat, uh, luisteraars en kijkers, ik zat me helemaal voor te bereiden om u te informeren over, over een prachtige uh, driestrijd tussen uh, Rossi, Lorenzo en uh, Marques. Want uh, uh, Rossi lag op de tweede plaats uh, vlak achter Lorenzo en gevolgd door Marques. Maar wat je nou niet vaak ziet in de MotoGP is een opgeblazen motor. Nee, het gebeurde wel. En het gebeurde wel. En bij wie gebeurde dat nou? Bij niemand minder dan Valentino Rossi... die ook zwaar hoofdschuddend op zijn motor zat... en nu achter op een scooter teruggaat naar de pits. Maar het was een onwezenlijk gezicht om een motor opgeblazen te zien worden... tijdens de MotoGP. Dat betekent dat de leiding inmiddels is overgenomen door Lorenzo... Gevolgd door Marques, een uh, Spaans onder onsje... en op de derde plaats nu Dovichoso. Maar waar ik u nou uh, eigenlijk even over wil inlichten was wielrennen. Ja? ja, daar wou ik even, okay, naar, even <laughs> naartoe. Want uh, ja, sinds gisteren hebben we weer een Nederlander in de roze trui tijdens de Giro d'Italia. En uh, vandaag is er een uh, klimtijdrit. En dus uh, de Nederlander Kruiswijk start vandaag of, uh, in uh, de roze trui. Voor de laatste rustdag in de Ronde Italië... krijgen de renners vandaag nog een individuele tijdrit voor de kiezen. De derde al in deze Giro, want de eerste in Apeldoorn. was, waar, was de eerste in Apeldoorn volledig vlak. en de tweede door heuvelachtig Gianti-gebied voerde. gaat het nu ruim 10 kilometer berg op. Van Castelrotto op 1060 meter naar de top van de Alp di Suizy. op een hoogte van 1844 meter. Stefan Kruiswijk mag zich voor het eerst in zijn loopbaan hullen in de roze leiderstrui. Kruiswijk nam de leiding gisteren over van de, van de Costa Ricaan Adri Amador... Die geen, die geen rol meer speelt in de top van het klassement. Vooralsnog lijkt het Giro van dit jaar een, een strijd te gaan worden... tussen Kruiswijk, de Italiaan Vincenzo Nibali en de Colombiaan Esteban Chavez. Kruiswijk verdedigt vandaag een voorsprong van slechts 41 seconden op Nibali. Chavez, de ritwinnaar van uh, gisteren, volgt op 1 minuut 1 uh, uh, seconde 2 30. De strijd om het roze zal dus tussen, ongeveer vandaag tussen half vijf en half zes plaatsvinden. Dat is buiten onze uitzending, maar tot die tijd houden wij u van de ontwikkelingen uiteraard op de hoogte tijden deze, tijdens deze klimtijdrit in de Giro d'Italia. Dus ook bij het wielrennen blijft het spannend en wij volgen het bij Stadvoort op zondag. Ja, zodra gaan we eens even kijken wat het weer de komende dag gaat doen. <middels> Nou, ik ben blij dat we een beetje een grote studio hier hebben aan de tolweg. Tina, kunnen we lekker bij hè? Yo, Your major laser and light it up. Nou, zo dadelijk gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. Maar eerst luisteren naar Frans. I Climb the highest mountain. If I were sorry.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 Deze zien we nog wel van het uh, Songfestival. Want uh, dit was de inbreng van Zweden. Jorde Frans en If I Were Sorry. Ja, als ik nou zo uh, naar buiten kijk vanuit uh, de studio van uh, CFM... ziet het er niet echt uh, lekker uit, uh, Albert Young. Nee, we nemen even een aanloopje en we beginnen gisteren nog even. Want de, gisteren was het nog uh, lekker warm. Want gisteren was het een overwegend bewolkte dag. Met soms wat gespetter maar soms ook wat zon. Het werd zelfs slecht. Het werd zelfs 22 tot 23 graden, een warme dag. De warmte wordt vandaag verdreven met flinke buien of buiige regen. De zwakke tot matige wind draait van zuid naar noord en de temperatuur stijgt naar een graad of 18. Later vandaag gaat de temperatuur geleidelijk naar beneden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt en valt er af en toe buiige regen. De noordwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het dan ook overwegend bewolkt... met aanvankelijk nog een kans op wat buien regen. Later op de dag blijft het droog... en pas tegen de avond kan de zon nog even tevoorschijn komen. Het wordt maximaal een graad of 15. En na morgen is en blijft het wisselvallig met geregeld zon... en vooral later in de week weer enkele buien. De temperatuur stijgt geleidelijk weer naar een graad of 20...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 Draag, ik vraag je, breng me naar het water, breng me naar het meer en leg me neer. It was early in the evening. She gave all that she could give. I learned how to live when she said, when she said, I'm ready to close my eyes, steady and pull tight, I'm gonna be crossing over to heaven. Ik bij me draag, ik vraag je: Breng me naar het water, breng me naar het meer. Hij legt me neer. Open, lay me down. Ik ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan.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 En toen ik deze serie van Matt Simons en Marco Borsato voor het eerst hoorde... vond ik het zo grappig, hè? gedeeltelijk Nederlandstalig en gedeeltelijk Engelstalig. Dacht ik ook meteen weer aan Bluff en de County Crows. Die hebben het ook gedaan met Holiday in Spain. Het is tien minuten over half drie. Salford, een goedemiddag en welkom bij Salvoort op zondag. Ja, het strandseizoen is weer begonnen. En we kunnen weer gaan stemmen op ons favoriet paviljoen. Ja, de verkiezing voor het beste strandpaviljoen 2016 is gestart. De strijd om het beste strandpaviljoen van 2016 is van start gegaan. Zoals elk jaar wordt er weer gezocht naar het beste strandpaviljoen... overal en in verschillende categorieën. En vanaf nu kan ieder een ieder op de strandverkiezing.nl... zijn stem uitbrengen op zijn favoriet. Bij de Zeemeel in Noordwijk worden donderdag 7 juli de winnaars bekendgemaakt. Stemmen op de paviljoens in Zandvoort doe je op www.strandverkiezing.nl www Als u uw stem uitbrengt maakt u wekelijks kans om een geheel verzorgde barbecue voor vijf personen op een locatie naar keuze. Dit jaar zijn de mystery guests nog belangrijker voor de verkiezingen. De 40 populairste zaken worden namelijk twee keer bezocht door anonieme beoordelaars. Hiervoor zijn 80 uh, mystery guests nodig. Wilt u hier aan meedoen? Schrijf u dan nu in. Uiteraard worden alle kosten vergoed. Voor meerdere informatie www.strandverkiezingen.nl. Lijkt mij wel, lijkt mij ook wel wat. Ja, toch? Ja, ja. Cabriootje, van strand naar strand. Heerlijk, een beetje eten, drinken. Ja. Hm, maar of ik dan mystery guest. Of dat is we zeggen, wat kom jij doen? <laughs> Goed, maar dat kan dus. U kunt zich inschrijven als mystery guest. De verkiezing Strandpaviljoen van het jaar wordt jaarlijks gehouden om de strand- en binnenwaterpaviljoens te promoten en het imago te versterken. De wedstrijd is een initiatief van Strand Nederland en partners zijn Stichting Nederland Schoon, Koninklijke Horeca Nederland en BTC Holland Marketing en Horeca Vakblad Antre. Dit jaar wordt de verkiezing voor de tiende keer georganiseerd. Ik zou zeggen: laat uw stem niet verloren gaan en ik sluit me daar helemaal bij aan. En stemmen kan heel eenvoudig trouwens uh, albert via de CFM-app. Hartstikke mooi. Die gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zalvoort. En zoek daar onder Nieuws het bericht over de strandverkiezing op. En dan gaat de stemmen zo makkelijk. O, appeltje eitjes, zullen we maar zeggen. En laat je stem niet verloren gaan. En kies een van de mooie paviljoens hier uit Zandvoort Voor het strandpaviljoen van 2016. Is hier een listen beer. Save me. But you're the only one that can save me. You cause the rain, I brought you pain. But you're the only one that can save me. Oh, save me, please save me. You call. op plaat, waar je lekker op uh, meer kan dansen. Deze van Listen Bee, je de Save Me. Dat allemaal bij CFM op de radio, waar we de laatste nieuwtjes voor je brengen. Maar die kan je ook vinden op internet. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl en via www.cvmzalvoort.nl hou je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zalvoort. En kan je natuurlijk lekker luisteren naar je eigen Zalvoortse radio. Hoor je nu het toontje lager en ik heb stiekem met je gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen. Als je wel lijken, niet te onschuldig en zeker niet te dik. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. De jaren 80, joh, dat toont lager. En ik heb stiekem met je gedanst. Hoe oh, wat was het spannend. En wat ook spannend was, was bij de MotoGP. Want hoe is dat verlopen? Ja, terwijl wij stiekem aan het dansen waren... is de MotoGP, en dan hebben we het over motorsport, gefinished. Kon ik u eerder in dit programma al melden... dat Rossi een opgeblazen motor had. Ondanks het feit dat hij op Pool was gestart. En dus is uitgevallen. Ging de race verder zonder Rossi. Uiteindelijk wist Lorenzo de Spanjaard de Grand Prix van Italië te winnen... gevolgd door de Spanjaard Marquez en op de derde plek Iamore heet die man. Dat betekent voor de stand in het WK dat Jorge Lorenzo het was al leider met 90 punten... nu doorschiet naar 115 punten gevolgd door Mark Marquez en natuurlijk de afstand op Valentino Rossi... daardoor weer vergroot. Het blijft een mechanische sport. Ja, zo is het maar net. Gisteren hebben wij het tennis gevolgd van de tennisclub Zandvoort. Ja, en al rond deze tijd, tegen de klok van drieën... wist Joop van Nes, onze verslaggever, al daar... ons al mede te delen dat de tennisclub Zandvoort... met een 2-0 voorsprong stond ten opzichte van Leeuwenberg. Uh, maar we hebben nu de tussenstanden bekijkend voor vandaag... Uh, hebben wij één tussenstand in de hoofdklasse, dat kunnen we melden. Alta tegen Naaldwijk, 1 tegen 1. Dat betekent dat Lemonias, uh, die nu vandaag Zandvoort ontvangt... dat daar nog uh, geen uh, wedstrijd, de eerste partijen nog niet zijn geëindigd. Dat kan alleen maar betekenen dat het een uh, serieuze uh, uh, dag wordt. Want na gisteren, uh, Lemonias uh, wist, net, wist me met 6-0 te winnen van Salland. En Zandvoort wist gisteren te winnen van Leeuwenberg met 5 tegen één. Dat betekent dus in de stand dat na gisteren Limonias aanleiding gaat... met 6 tegen nul punten. En gevolgd door Zandvoort 5 tegen één punt. Dus dit wordt vandaag al een hele belangrijke wedstrijd... in de hoofdklasse tennis gemengd. Dat betekent natuurlijk even vooruitkijkend... ook in het weekend van 4 en 5 juni... en wat heb ik toch met dat weekend? He? Ja, het wordt druk. Het wordt druk. Want aangezien de Tennisclub Zandvoort vorig jaar de hoofdklasse, de Eredivisie, had gewonnen. zijn zij dit jaar gastheer tijdens de finale dagen. En die worden verspeeld op 4 en 5 juni in Zandvoort. Hoe meer, hoe meer mensen, hoe meer vreugd, zou ik zeggen. Zodra ik meer te melden heb over de tussenstanden. tussen wellicht de nummers 1 en nummer 2 van de stand. In deze uh, eredivisie tennis gemengd hoofdklasse. Uh, dan uh, kan ik er dus vanuit gaan. Of tenminste zeg ik nu maar bij deze. Dat Lemonijas en het TC Zandvoort. Uh, het vandaag uh, een hele belangrijke partij staan te spelen. Zodra er weer nieuwe tussenstanden zijn, meld ik mij daar weer over. We blijven het volgen bij Zandvoort op Zondag tot aan uh, 5 uur vanmiddag. We zeggen goedemiddag, ja, de gast is ook gearriveerd. Oh, dat was hem? Ja, dat was hem, die dansende man die binnenkwam. Dat, dat, die dichter Termes? Dat is nou Marco Termes. Oké. Okay. we dadelijk na drie uur gaan we met de praat, uiteraard, over zijn nieuwe dichtenbundel die eraan gaat komen. We hebben we het al van puur Termes? Hier is Steven Wander. hang up the phone. To let me know you made it home. Don't want to be wrong with Lights, to let you know tonight's the night for me verklappen dat er zo dadelijk een heel mooi interview gaat worden na drie uur. <laughs> Goedemiddag Marco, welkom in de studio. En zo dadelijk gaan we met hem praten uiteraard over zijn nieuwe dichtenbundel die eraan gaat komen, puur termes. Dat in het volgende uur van Zandvoort op zondag. Er is nog even anderhalve plaats voor het nieuws van drie uur... waaronder deze van Omi. I the I want is my queen, but strong.